11 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Pingpop is een uur geleden na een onderbreking door het noodweer hervat. De hardrockband Metallica stuit het festival af zoals gepland, alleen bijna anderhalf uur later. Rond 7 uur vanavond gaf het KNMI voor de provincie Limburg een weeralarm af. Organisator Jan Smeets riep de 60.000 bezoekers op om het terrein niet te verlaten en rustig af te wachten tot het noodweer voorbij zou zijn. Vrijwel iedereen gaf daaraan gehoor. Voor zover bekend is niemand op Pinkpop gewond geraakt. Ook elders heeft het noodweer weinig problemen veroorzaakt. De zwaarste waarschuwingen zijn inmiddels weer ingetrokken en het hele land is nu nog code geel van kracht. De bewoners van 140 huizen in Enschede zitten nog altijd zonder gas. Zaterdagochtend knapte in de wijken Bolhaar een waterleiding... waarbij ook een scheur in een gasleiding ontstond. 300 huishoudens kwamen daardoor zonder gas te zitten... en bij een deel daarvan kan de toevoer pas morgen worden hersteld. De gedupeerden in Enschede krijgen een wettelijke vergoeding... van 120 euro per dag. In het oosten van Nigeria zijn twintig vrouwen ontvoerd, volgens de autoriteiten door de terreurbeweging Boko Haram. De ontvoering was in de buurt van Chibok, waar twee maanden geleden al ruim 200 schoolmeisjes werden gekidnipt. Sindsdien was er extra beveiliging, maar Boko Haram sloeg toe toen de bewakers even niet in de buurt waren. Scholierenorganisatie LAX roept leraren op om eindexamenkandidaten die net dreigen te zakken, iets soepeler te beoordelen. Zo willen LAX de toekomstige studenten behoeden voor een hogere studieschuld, omdat volgend jaar het leenstelsel wordt ingevoerd. Als leraren nu af en toe een genadesesje uitdelen, kunnen scholieren gewoon na de zomer gaan studeren en krijgen ze nog wel hun hele studietijd een basisbeurs. Het weer, de zwaarste buien hebben het land verlaten. Vannacht trekken opnieuw onweersbuien vanuit het zuiden over het land. Daarbij zijn opnieuw hagel en zware windstoten mogelijk. Morgen wat buien, maar ook af en toe zon. En tussen de 20 en 27 graden. Dit was het... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 In Amsterdam was iedereen heel vrijgevocht en iedereen deed waar die zin in had. Heel uh, duidelijk vanuit dit ben ik en ik ga die richting op. En in Ede was het heel erg samen zijn, gewone zijn, uh, god zoeken, uh, bepaalde waarden en normen neerzetten. Ik had echt iets, dit is thuis komen. Dus op mijn zeventiende ben ik naar Ede gegaan. Best wel jong eigenlijk. Ja, ja Jonge leerling, ja leuk.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 En wat zijn dingen die je daar hebt geleerd, waar je nu nog veel aan hebt, bijvoorbeeld? Nou, ik heb zo straks verteld dat ik uh, wat ik had geleerd in de Pinkstergemeente, uh, maar mm, dat was misschien een, een, een klein het begin daarvan, zeg maar. Het is veel meer uitgewerkt op die Bijbelschool. Daar werd het normaal dat ze op een gegeven moment zeiden, jongens, nu even profiteren over elkaar. En dan keek je iemand aan, zeg je, ja, wat wilt u tegen die persoon zeggen? Hm.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 En ik mocht in die kerk uh, alles doen wat voorhanden was. Dus ik was samen met Piet. Er werden twee en twee uitgezonden. En dat begon met, uh, met iedereen kennis maken, huis bezoeken, Maar dan wel bidden voor zieken, uh, dat ze genezen. en of woorden uitspreken, bemoediging. Goed luisteren naar ze. En ik uh, kreeg ook altijd te eten daar. <laughs> en daarna gingen we kringen leiden...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 En IJsland was er helemaal opgericht. We waren echt met allemaal teams van uh, UV Vermission. Mm. Uit Zweden waren er meer teams. Uit Finland. Echt overal vandaan. Wij waren met CSS uit Nederland. Om samen die IJslanders mm. te versterken, maar daarin ook elkaar. Ja. Om de straat op te gaan. Om te getuigen van Jezus. Om pardon, met de gloriestoel te werken. Om uh, te profiteren. Dat als iemand.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 Bemoedigd. We zijn gewoon allemaal staan zitten in dat proces van uh, ontvangen en delen en verder groeien. Hmm. Ja, Gesine, zou jij nog iets speciaals uh, aan de luisteraars willen meegeven? Dat je denkt, nou, dat wil ik graag uh, nog kwijt aan de luisteraars. Ja, ik wil wel een beeld doorgeven. Jezus sprak ook veel in beelden. En beelden, ik denk ook voor de luisteraars, het kan zoveel zeggen. Er is een filmpje laten zien toen ik in IJsland was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 Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer 06-37-09-4760. Ik herhaal 06 37 09 47 60, Of u kunt mailen naar info-apenstaartgebedstandvoort.nl info -apenstaart